Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens de Washington Post is er geen duidelijk bewijs... dat het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza door Hamas als commandocentrum werd gebruikt. Israël vult het ziekenhuis vorige maand om die reden binnen, vertelde correspondent Nasra Habiballa toen. Wat we horen is dat het Israëlische leger op de eerste hulpafdeling zou zijn en op de chirurgieafdeling. En volgens nieuwszender al Jazeera zou het gaan om tientallen militairen die binnen zijn en tanks die op de binnenplaats van het ziekenhuis staan. Na de bestorming van het complex gaf het leger foto's en video's vrij die dat zouden bewijzen, maar volgens de krant is dat niet het geval. Dit jaar moesten er een stuk meer verkeershufters naar het CBR komen voor een gedragscursus. Er was een stijging van 10 procent. Waren er dan ook meer verkeershufters? Nou, dat niet per se. De stijging komt volgens het CBR doordat er nieuwe cursussen bijgekomen zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die drugs gebruiken achter het stuur of extreem hard rijden. Vandaag horen asielzoekers in een hotel in Uden in Brabant... of ze daar mogen blijven. Omwonenden zijn niet blij met dat hotel als noodopvang... en willen dat de asielzoekers er weggaan. Na een hoop rechtszaken over vergunningen... werden de asielzoekers deze week naar het hotel gebracht... zegt verslaggever Bo Heijmensen. Ze kregen ook al een kamer toegewezen. Ze zaten aan de koffie en een maaltijd, zo hoorden we. En toen zeiden de bewoners weer... ja, hallo, wij hebben al die stukken nog helemaal niet in kunnen zien. Dus die stapte binnen naar de rechter. Nou, dat was woensdag. En de voorzieningrechter heeft toen gezegd... Nou, ik schors het met twee dagen, dat is vandaag. Dus vandaag horen we dan of het dan echt open kan. Aan het eind van de ochtend doet de rechter uitspraak. En op het politiebureau in Barcelona zit een agent die lekker heeft doorgewerkt. Hij of zij heeft in zijn eentje behoorlijk wat verkeersboetes uitgedeeld. In een jaar tijd geeft de agent voor 7,5 miljoen euro aan bekeuringen uit. In Spanje is er een nieuwe wet waardoor dit soort informatie openbaar gemaakt moet worden. De agent, die zelf wel anoniem blijft, heeft 69.840 boetes moeten uitdelen om aan die 7,5 miljoen euro te komen nog het weer. Het waait nog best wel flink. Verder is het bewolkt en valt er regen. Het is zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 voor een Zaanstad, 7 kilometer file tussen A Avoorn en Purmerend Zuid door een reparatie aan de vangrail. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Hallo Beb. Hallo. Ja mensen, we zijn er weer. Het tweede uur van EVG Rust aan de kust met Beb Sweris en onder de getekende Dolly Tempierik. We gaan er nog een leuk uurtje van maken. Dat eerste uur is omgevlogen, werkelijk. Ja, we hadden hier en... natuurlijk Peter Tromp, die, ja, die van uitgebreid alles gebruikt uh... heeft verteld van, ja. uh, van de kore evenementen die ons staan te wachten. Hoe dat allemaal is opgebouwd, wanneer te repeteren en noem maar op ja, Dus daar uh, hebben we mij te, uh, ademloos naar geluisterd, mag ik wel zeggen. Ja, dat was een heleboel informatie. Daar kunnen we wat mee. Uh, zullen we eerst even een liedje gaan draaien? Laten we een liedje oh, gaan draaien. Ik heb zo'n leuke uitgezocht van Dean Martin. Oh. Moet je horen. When you're smiling. When you're smiling.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 Romantisch, heb deze uitdaging. heerlijk hè? En, en, ja. ook, en ook zo mooi, want we moeten gewoon altijd een beetje blijven glimlachen. Ja, relativeren, ja, natuurlijk. relativeren Ja, maar zo is het toch ook? Ik bedoel, je, je bereikt niks met zacht Nee, nee, nee, daar, nee. zitten de mensen helemaal niet op te wachten. Nou, je loop glimlachend de dekenmarkt binnen en iedereen glimlacht je tegemoet. Alleen bij de dekenmarkt? Nou ja, daar loop ik veel binnen dol. Oh. Ik kom veel bij Dirk van den Broek. Dus ik denk, nou, dat ja. moet misschien toch maar overstappen. Want... Loop gewoon ergens glimlachend. We binnen. krijgen helemaal een ja. nieuwe Dirk van den Broek. Hè? Oh, is dat zo? Ja, 13 januari gaat hij dicht. Tot uh, 30 januari wordt hij helemaal verbouwd. En eigenlijk uh, heb ik me laten vertellen door een van de medewerkers... dat het uh, uniform wordt uh, aan, het, aan het concept van over het hele land. Wat overal is. Wat overal is. De inrichting. De, de bij van Dirk van de Broek dan. Ja, ja, ja. Zoals Wat de persoon die... het noemde, Jurk van de Broek. Gaan natuurlijk... ja, we nog naar Jurk van de Broek, man? Ja. Het is natuurlijk <laughs> gelieerd aan de DK-markt. Waar ik een tijdje geleden bij een dekamarkt markt in Bloemendaal terecht raakte. Waanzinnige grote supermarkt. Misschien is dit een voorloper. Dat dit het, het, nieuwe, het nieuwe gezicht wordt. Want die twee zaken horen samen. Hè? Dat was een waanzinnige ja, maar, supermarkt ja, in Bloemendaal. Uh, uh, Dirk van den Broek kan natuurlijk hier in Zandvoort... niet groter worden dan die is. Nee, of hij moet een stukje parkeerplaats wegpikken. Och, jezus. Oh, dan misschien <laughs> met een parkeergarage. Nee, dat gaat niet in een paar weken tijd. Nee, dat nee, kan nee, nee. nee. nee dat, dat, kan. Dan is de tijd te kort voor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, zullen we weer een muziekje doen? Doe gewoon oh, een lekkere muziek. Zullen we weer een muziekje doen? Sorry hoor, ik ga weer, verval weer in mijn accentje. Nou, oké. Okay. Laten we uh, Carly Simon... Is dat wat? Vind ja. je dat wat? Wat, ja? gaat ze, wat gaat ze ons vertellen? Eh, uh, ja. Even luisteren maar. Over iemand die Veen is. Meneer van Veen. You walked into the park. Lekker nummer, hè, Bep? Ja, een heerlijke klassieke. Hoe oud zal die wel niet wezen? Oh jee, ik zou het snel moeten googlen. Maar uh, ja, we worden allemaal in een heel oud hè. Ik vroeg nou, ja, die het... liedjes, worden oud, wij toch niet? Nou ja, maar die mensen die het zongen <laughs> ook. En wij die, die daar toen fan van ja. waren ook dolly. Ja, ja, ja, we, joh, willen ja. Het, we willen het niet weten. Maar... Nee, ik wil het, nee, ik wil het <laughs> zeker houden, hou maar op erover. Nou, wat leuk liedje is vorige week uitgekomen. <laughs> nou, eh. Uh... Wordt dat gaat vast wat doen, want het ligt goed in het gehoor. Dat voorspellen wij. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles is heel lang geleden. Ik las sorry, zojuist zag ik langskomen dat het 50 jaar geleden is dat Gerard Cox het is weer voorbij die mooie zomer uitbracht. Nou, dat was Vij... een paar maanden terug, hoor, dat de zomer voorbij is. 50 oh. jaar geleden. Ja, vijftig hey, jaar. Kan... Ja, als je het snel zegt. Ja, oké. Okay. Maar als je er echt bij na gaat denken... Dan denk je echt van 50. Ik weet nog wel dat het net uitkwam. Ja, ja. ja. En zo snelt ook dit jaar weer uh, op zijn eindsprint af. Ja. Er zijn nog allerlei kleine evenementen... waar ja. je denk ik niet meer voor in kunt schrijven. Dat is de oliebollenloop in de waterleidingduinen. Die is georganiseerd uh, door uh, IJsbaan Haarlem... Oké, okay, een... nou ja goed, wat nee, maakt het uit? Dat, dat doe ik niet, niet mee. Ga je kijken of. of je, kunt, je kunt nog kijken. Of je neemt zelf zo verschrikkelijk veel oliebollen <laughs> dat je zelf de volgende dag de loop hebt. <laughs> He? <laughs> Hij is 30 december, dus je kunt s'avonds die oliebollen eten. Dol. Oh, Hij ik is de ene omhoog december. na de andere. Ja. Is er toestemming om dat in de waterleiding daarmee te doen? Wel apart? Ja, heel apart. Ja. 15 en 20 kilometer mogen mensen hardlopen. Die ijsbaan heeft het samen met Waternet uh, hebben daar toestemming voor gekregen. En dat is kennelijk een lang een jaarlijks evenement. We hopen in, dat die beesten er niet achteraan gaan. Daar, daar komen we alweer. Die ja. is in die 52 jaar uitgegroeid tot het gezellige trimloop. Hé, hey, Dolly, 42, 52 jaar. God. Dan zijn wij toch niet zo heel erg sportief. Als wij daar niet van wisten. <laughs> ik, hou, ik hou wijselijk mijn wond. Nee, en, maar wij doen toch dat soort dingen allemaal niet mee, Beb. Ook nee. al waren we sportief. Nee, nee, nee. De, want, de, wat, wat ga jij duiken? Nieuwjaarsduik? Ik heb nog nooit gedoken. Nou, ik ook niet. Ook niet midden in de zomer, trouwens. Nee. Want ik kan nauwelijks zwemmen. Ja. Ja, maar er is, is ook altijd wat met die zee. Dan zitten er weer kwallen, en dan uh, is er weer uh, een verkeerde stroming. en dan komt er ineens nee. weer een mui voorbij lopen. En, uh, dan ja, ja, is altijd wat? Dan vriest het ineens in januari. Nou, dan ben je toch gek om te gaan duiken, laten we nou voor wel wezen. Al die Unox worsten daar, gelaten. moet je wel helpen die opdoen. <laughs> ja dan gaat het nog wel wordt wel weer een groot evenement maar ja, uh, ja, ja, ik heb ja. heel vaak gekeken en dan vind ik het ontzettend dapper al die mensen die de rozen ingaan en er paars uitkomen echt Heel, heel knap, helemaal, helemaal doen. Maar wat, wat zal nou de achterliggende gedachte daarvan zijn? Is het om het, om het helemaal fris uh, het nieuwe jaar in te gaan of zo? Of ik denk, ik denk, ik denk dat, je daar meteen, uh, dat je me daar meteen te pakken hebt. Al het oude van je afgooien. Nou ja, we hadden natuurlijk over het niet lekker zijn van oliebollen, maar we dachten ja, in januari van alle champagne. Ja. Dus de, de zee induiken te reinigen. Ja, een soort doop. Een soort doop. Doop? Ja. D-O-P-E of ja, d -O -O -P. Nee, nee hoor, nee dol. Oh. We zitten nou wel in de oliebollen, de alcohol en Nou, oh, nog gof, de doop, op. Nee, ja. werkelijk D-O-O-P. Nou, ik, ik gooi het oude jaar, denk ik, dit keer op mijn eigen manier uh, van me af. Ik denk dat ik gewoon mijn linnenkasten leeg gooi... en dat ik lekker alles nieuw ga kopen. Wat dacht je daarvan? Ja. Ja, wat, een grappig is dat wat? wat een grappig idee. Helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja zo nou, is het. Ja. Die luxe hebben wij die gewoon alles lekker om ons heen hebben. Dat we binnen het oude helemaal opnieuw kunnen beginnen. Ja. Er, er staan mooie dingen te wachten, ook weer in de maand januari. Uh, we hebben natuurlijk dan, of niet natuurlijk, maar ik heb het al een beetje aangekondigd... in het begin van ons programma, 12 januari in uw unicum... de grote nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. Alle Zandvoortse instellingen zijn daar vertegenwoordigd. En je kunt daar het glas met elkaar heffen op een heerlijk jaar. Een jaar van samenwerking. We kunnen daar, je kunt daar rondlopen, netwerken. Um, de burgemeester speelt daar ook weer een grote rol. Die is daar natuurlijk als onze burgervader aanwezig. Iedereen gaat elkaar weer een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En ZFM heeft daar ook een grote rol. Um, uh, collega Gerry Willem en Charles zullen daar... Um, Zorgen voor uh, een verslag aan u allen. Aan uw luisteraars van ZFM. Um, wat er allemaal weer te, te doen staat het komend jaar. Maar dat is 12 januari. En ik durf zomaar te wedden. Dat onze collega's voor die tijd. Want wij hebben vandaag onze laatste uitzending. Maar dat onze collega's voor die tijd daar nog heel veel over gaan vertellen. 12 januari, nieuw unicum. Hou het in uw gedachten. Ja, doen we. Daar laten we het bij. Want bij we gaan nou naar een liedje luisteren. Ja. Daar zei ze, Daar zei ze weer. is back again. Disky Brothers. You know it's been a long time coming. But I'm gonna miss her. Fantastische band. Die Australische jongens. De Teske Brothers. En dit was het nummer. Uh, I'm Leaving. Maar ja, het maakt eigenlijk niet uit welk nummer je van ze draait. Het is, het is altijd goed. Het is... Geweldige muziek. Helemaal in de stijl van Otis Redding. En het is ja. ook niet te geloven hoe zijn stem erop lijkt. Hè? Ja, inderdaad. Heerlijk dat dat gewoon een nieuwe band is. En dat het gewoon weer in de actualiteit is. Ja. En dat we niet alleen maar steeds terug hoeven te kijken. Geweldig artiest. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daar ja. genieten we van. Nou, ik, heb, ik heb er nog eentje in mijn playlistje staan. Dus die gaat de volgende keer wel komen. Yes. Zullen we weer eens een gezellig kerstliedje doen? Nou, ik wou het je vragen. Ja. Want je had van tevoren beloofd dat je kerstliedjes zou draaien. Nou, ik heb er al drie gedaan, toch? Ja, ja oké. Okay, maar ik, ja. Zit, ik zit me gewoon te Ik ben dol op kerst. Kom. Echt waar? Ja, oh, ik vind het heerlijk. Meen jij dat nou? Ja, oh, ja. ik heb zo'n hekel aan kerst. Vorig jaar heb ik me er ook oh. aan, aan uh, heb ik me eraan schuldig gemaakt om elke avond zo'n commerciële kerstfilm te kijken. Echt? En die zijn ook heerlijk. Het gaat altijd over hetzelfde. Ja. Iemand heeft een hoge functie in een andere plaats. Wordt naar huis geroepen voor de traditionele kerst. Gaat daar naartoe. Dan is er natuurlijk een of andere projectontwikkelaar. die iets wil stuk maken in het dorp van herkomst. Oh, ja, en dan ja, ja, ja. worden ze verliefd op elkaar. En ja, gaan het is ze een beetje heerlijk. De, heerlijk. De, uh, <laughs> zoals de boeketreeks is in de boeken: hè, zijn die ja, kerstfilms. Ja. Uh, in, in filmland, ja. Dit jaar kom ik er gewoon niet aan toe, maar anders is dat... Ach, dat is toch zo'n heerlijke sfeer. Oh, ja, je hoeft niet na te denken. Je hoeft ook niks te onthouden. Want nee. je weet eigenlijk van tevoren al wat er, ja. wat er gaat gebeuren. En mis je, het is wel gewoon prettig om naar te kijken. Zie je het begin van de ene film en mis je de rest... dan ga je gewoon verder in de tweede film. Die sluiten naadloos aan elkaar aan. Ja, kijk eens aan, kijk eens aan. Hé, hey, maar eh, eh, ik ben altijd zo. Eh, ik vind altijd zo leuk, hè, dat Zandvoortse talent. Dus ik, ik heb nog eh, van The King of Christmas, de uh, Dutch Christmas King. Heb ik eh, nog een nummer meegenomen. Want echt, en dat meen ik echt heel erg oprecht. Dat nummer dat hij vorig jaar, wanneer was dat? Of nee, langer geleden hè, ja. geschreven heeft. Dat vind ik echt het mooiste kerstliedje ooit. En het, echt, dat meen ik oprecht. Gaat u maar luisteren. Going Back for Christmas van Alan Clark. I want I want to go to the place where I was for Christmas so many times before.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 Wild Cherry met Play That Funky Music. Ook weer eventjes een uh, poosje geleden, hè, die muziek. Nou, en ik vond dat hij vandaag ook wel hard mogen zingen. Play That Funky Music, White Girl. Want uh, je kiest iedere, iedere keer heerlijke muziek, dol. Oh, het oké, het, het sluit je. ook allemaal lekker bij elkaar aan. Zo, ja. zo vertel jij toch ook een verhaal met, met al die muziek. Heerlijk. Nou, ik heb geen idee waar ik over loop te lullen, hoor. Maar goed... <laughs> Ah, wel waar. Oh wel? Oh, ah, wel ja, waar. We ja, gaan ja, nu ja. toch richting Kerst en dan zijn we toch ja, weer Ja, dat is waar. Nou, oh. ik, heb, ik heb op jouw verzoek, want ik was eigenlijk door mijn kerstnummertjes heen. Ja? Maar uh, ik heb op jouw verzoek heb ik er toch weer eentje uitgezocht. En gauw nog tussen twee neussen. Daar komt hij ja, ja, ja, ja, ja, Michael Bublé. Als Ja, ja, daar is, die, daar is die. Merry Christmas, Mr. Bublé. You ready to sing a little jingle bell? Yeah!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 The cat sat on voor onze Beppi. Ja, en dit is ook zo'n voorbeeld van een uh, jonge artiest die in een oude traditie stapte. Ja. Het is toch echt zo'n... Uh, hij, hij past geweldig bij de oude crooners. Die terwijl, die, ja, terwijl die... Ja, dat zeker. Nou, ja. echt hoor, met die soort muziek van hem. Ik ben er dol op. Maar ik vond dit ook wel heel leuk. Een beetje jazzy-achtig. Dat deed hij dan samen met de Poppini Sisters. Zo Hey, En nou word ik waarschijnlijk wel gebeld, hoor, voor de zondagochtend. Of ik ook een jazzprogramma wil presenteren. <laughs> Omdat ik een jazznummer draai. Binnen, binnen. Ja, dan Blijven we verhangen daarna. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, we zaten uh, samen te kijken naar het mogelijke programma van de, van de IJsbaan. Ja. ja, die zijn natuurlijk vooral heel erg bezig met die uh, curling. Dat is, uh, dat is een groot ding dit jaar, die ja. curling waar wij niet aan meedoen, maar dit terzijde. Ja, omdat we niet op tijd waren. We waren niet op tijd, we waren en te niet te laat. Ja. De, de, de, de, de, ik, ik, ik zie dan ook wel een enorme lijst van aanmeldingen. ja. Um, en de, even kijken, de voorrondes, die waren er dus al 19 en 27 december is de volgende voorronde. En dan is 2 januari alweer de finale met een uh, enorme prijsuitreiking. Dus hou die ijsbaan in de gaten. Ja. Want daar, uh, ja, daar, daar hebben we toch die fluitketelcurlingwedstrijd. Dat is toch een ja, heel en, ding en, geworden. Uh, ik, ik denk dat bij de ijsbaan zelf ook wel uh, te vragen is of dat misschien dat het er hangt dat er ook uh, vaak peuterschaatsen is. Ja. Ja. Dat is dan een uurtje eerder dan dat de ijsbaan opengaat. Zodat de hele kleintjes ook even het ijs op kunnen. Zonder dat de grotere uh, hen voorbij zoeven en omver schaatsen. Ja. Dus, maar ik, ik kon er even zo gauw niks over vinden. En als we nou even eerder over hadden gedacht. Hadden we even iemand kunnen vragen om te, erover te vertellen. Ja. Maar dat, dat uh, komt dan weer in een nu in een weer op. Dat de we denken, ijsbaan van, heeft hee. zich te bescheiden opgesteld. Want die moeten gewoon meer rugbaarheid geven aan hun... Uh, aan hun bezigheden daar, aan hun aanbod. Ja, ja hartstikke ja. mooi. Ja, dat, dat zou ik inderdaad wel fijn vinden. Het is uh, lastig om, uh, om te vinden. Hey, ik, ik ga wat draaien van Boskeks. Vind je dat leuk? Oh, heerlijk. Ja? ja. Oké, okay. Lowdown, is dat wat? Kom op maar. Ja, komt u maar door. <laughs> Kampie! Met een rare lowdown, hè? Ja, dit is uh, wel erg down, hoor. Ja, nee, hij is hem nog aan het downloaden, <laughs> de lowdown. Nou, waarom draai je nou gewoon niet, jongen? Kom op. Er staat, er staat dus lowdown en ik hoor toch echt, ik hoor toch en echt, dit was echt uh, voel Lady voel, Marmalade. Ja, Foulez-vous ja, dat is natuurlijk ja. ook wel even ja, ja. je nou, neer te gaan leggen. Nou, maar ik ga stiekem luisteren. Luister mee, luister benadering. mee, luister mee. Je ja? zit er. ja. Nee, nee hey, kijk, zie nee, je? Nee. Nou, Beb, je kan het komen kijken. Het staat in mijn scherm. Ja. Lowdown, bosgeks. En ik hoor, ik hoor toch echt die uh, drie uh, dames. Voulez-vous coucher avec moi? moi ja. Dolly, volgens mij worden we erin geluisterd. Lowdown en dan op. Oh, grens oh, oh. Of. Dit is een geval van oh. grensoverschrijdend gedrag. Oh. Hier. Zoek als. jij eens eventjes dat op. <laughs> God, zie hè? Ja, dan dus ja. zitten we hier volkomen onschuldig. En dan uh, krijgen we dit opgedrongen. Nou, vind ik niet leuk. Dan gelijk wat anders draaien. Doe maar. Oh, zitten we nog uh, <lacht> met die. Uh, zijn ze er nou nog steeds? Ik weet niet. Moet jij gewoon even Ja. ja? Nou, laten Nou, Het is echt waar. Laten we ons ik dan maar verzoeken. Ik Kom zet op een, maar. Ja, zullen we Adel gewoon maar laten van. gaan? Oké, nou, dames. In het kader van de romantiek. Leef je uit, <lacht> dames. Doeg! Ja, La Label met Foulevoe. Nee, het is Lady Marbellet heet het hoor. Lady Kom op, ja. Ja, uh, ja, niet gaan lopen, gek doen. Nou, denk ik dat ik de controle kwijt ben over wat er uh, gaat spelen, Beb. Want ik denk dat we hier een internetstoring hebben. Aha. Ik krijg namelijk uh, mijn muziek niet meer uh, geregeld. Even kijken, want als het goed is, komt nu Joe Jackson met Breaking In Into. Is natuurlijk ook geen straf. Nee. Maar komt hij door, gaat hij beginnen. Dat ik, gaan gaan de... even, ik ga even stiekem luisteren. Hé, nee, weer Lady Marmalade. Nou, ja, zijn, die zijn, die wel zijn nou uh, niet met uh, de dames. Ja, nou ga nou, nou, ja, ik ja. het niet meer doen hoor. Nee, dus nee. ik ben bang dat we zonder muziek zitten, Beb. Nou, ja, dat, en ik uh, weet niet of jij een kwartier kan volkletsen. Dat zou ik heel knap vinden. Dat zou ik ook heel knap vinden. Er zullen mensen uit mijn omgeving zijn die nu helemaal vol vertrouwen zijn. Ja, ja, Dat kan maar... ze wel, maar dat kan ze niet. Ja, en wij zaten net samen al te dreigen. Dan moeten wij gaan zingen. Ja. Hebben wij een probleem, zei jij. En daar antwoordde ik op, nou heeft de luisteraar een probleem. Ja, Want ja, wat, wat, gaan wij, wat gaan wij volpraten? Het lijkt mij eigenlijk het beste dat de trouwe luisteraars ons gaan bellen. En ons nog allerlei dingen gaan vragen die wij misschien kunnen beantwoorden. Ja, Of tegeltjeswijsheid. Tegeltjeswijsheden. Daar, daar hebben wij behoefte aan. <lacht> Ik ga verzoeken naar een. Uh... Oh, de ja? van het hek. Wat, wat moeten we daar nou mee? Nou, een beetje cabaret. Ja, maar ik. ik uh... ooit, ooit waren Dolly en ik sidekick van Ruud Jansen ja. in zijn uh, Zandvoort lunch. Ja. En dan was een van de vaste onderdelen een, uh, een, cab een cabaretier. Dame of heren cabaretier, en dat was toch wel altijd lachen. En ja. de sidekick mocht hem kiezen. Dat, dat klopt. Ik had er voor vandaag ook weer eentje uitgekozen. En dat was een hele leuke. Maar ja, die kan ik ook niet opstarten. Dat nee. gaat over Zandvoort. Zandvoort aan Dasmeer. <laughs> en dat, dat was echt een, een hele aparte. Van wie was -ie? Oh, wacht even. Open uh. close. Uh, van Huub... Wacht even hoor. Huub Maron. Dat is denk ik van, van 100 jaar geleden of zo. Oh, enig. En, uh, even kijken. Hij wil niet... Ga dicht. Schiet op. Ja. CD, jongen. Luistert ook niet meer naar je hoor, tegenwoordig. Vroeger luisterde dat feilloos. Ik ga eens even kijken, want ik weet helemaal niet welke plaat het is die ik op heb staan. Naarmate de kijken. techniek toeneemt, worden wij er ook afhankelijker van. Ja, dat en, is zo. Uh, en als het dan gaat falen, dan, zit je, dan ja, zit je. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is zeker. waar. En dan kunnen we behoorlijk van in paniek raken. Ik had de laatste paar uur geen internet. Ja. Nou, dan ben je toch al heel erg uh, onthand. Ja. Geen TV. Geen WhatsApp. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad... een heel gedoe. Er is even hier in de kijken, buurt laatst ook een storing geweest. En die even, was weer... Even, ja? Want ik zit voor te luisteren. Het werkt ook niet. Oh, mensen. Even kijken of we nu wat horen. Hij draait wel. De cd-speler. Maar ik hoor niks. Nee, ik ook niet. Ik hoor ons nog steeds. Ja. Dus het lukt. We hebben nu wel al... vier minuten volgepraat, dames en heren. Nog elf. Wat is dit? Waarom, waarom is dit zo vervelend aan het doen allemaal? En daar komen onze collega's van Zandvoort Lunch al binnen... die straks ook met deze techniek moeten gaan worstelen. Ja. Nou, ik hoor niks. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Het doet allemaal niks. Nee. Ook dat doet het niet. Hey, dag Pim. Nee. Hey. CD's moeten het toch wel doen? Uh, ik krijg het niet aan de gang. Ik krijg een krijg geen... nou, u krijgt een live verslag van. Nou, uh, nou was het toch een rot CD. Van crisisinterventie. Zet nou, hem eens aan. <laughs> He? hem eens aan. Oh. Er wordt. Uh, zie ik nu. Tweede kerstdag een, een duinwandeling georganiseerd. Oh. De start is vanaf de ingang Pannenland. Oh, dat, dat is mooi nieuws. Ja, dat is leuk. Hier alles blijft hangen. Want zeker die tweede kerstdag... als je al ja. aardig volgegeten bent van de eerste kerstdag... dan wil je wandelen en dat kan dan nu uh, werkelijk met een... ik neem aan een boswachter die je onderweg van alles gaat vertellen. Want dat zijn natuurlijk beroemde duinwandelingen die wij hier hebben. Ja, je met een hoort gids niet, je die van alles vertelt van wat je onderweg ziet... Um, dat is dus tweede kerstdag en dan is het vanaf Pannenland en um, ja, ik weet niet hoe lang het duurt. Twee uur s middags, meldt u daar en wandel fijn mee. We zijn, uh, dames en heren, we zijn, uh, Pim en ik zijn nu met z'n tweetjes druk bezig om te kijken wat er, er los is, wat er scheelt. Waarom we geen muziek kunnen maken, waarom we geen cd'tje kunnen draaien. Uh, ik ga onderhand dit weer eens opnieuw opstarten. Misschien dat dat helpt. He? Dat, dat wil nog wel eens werken. No, ja, jij onder... Dat niet. Ja. Als je het inderdaad. Uh... Ik heb wat tips nodig voor mijn kerstdiner. <laughs> oh, wat, uh, wil je, wat wil je gevuld hebben? Een, een, een, een konijn? <laughs> een nee, kip? Of, uh... Ik zat vanmorgen te kijken naar een spoen. Een spoem? Een, ja. een, een spoen of zo? Spoen, ja. Dat is toch een champagne met. Uh, ja, dat, dat, je is dat, dat, eten? Voor, dat is voor steeds tussendoor. Dat is Steeds? Nou ja, champagne. <laughs> dus je, Steeds, je, je, je kunt bij de wisseling van borden meteen een spoem doen. Ja? <laughs> ja? Ja, ja, ja, ja. Dat is heel heb je ervaring mee? Dat doe je vaker. Ja. Nou ja, ik ben niet zo'n. Ik, ik ben niet de kookster. Ik ben niet. Eerlijk is eerlijk. Ik ben niet de kookster. Maar ik weet dat. wel. Jij bent uitgekookt. Ik weet Ja, precies. <laughs> ik ben, <laughs> ik, ik, geen, ik, re, ik ga het even. We mogen uh, geen probeer, reclame meer wat, maken. Wat door. zouden we ook alweer draaien? Uh, jij, oh, lowdown. Ik ga het weer eens proberen. Ja, oh, dat is een mooi nummer. Ja. Ik probeer hem gewoon. En? Hoor jij wat? Ik hoor wat. Of het lowdown wordt. Ja, oké. Doe het weer hoor. Ja? Lek, lekker, lekker muziekje weer. Yes. Dat bedoel ik nou. Putting your business in the street Talking out loud Saying you bought it, this and that and How much you done spent I swear she must believe It's all heaven to say Hey boy You better bring a check around To the sad, sad truth The dirty Lord down Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder Ooh. Taught her how to talk like that Big idea. Mm -hmm. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the block. Turn on that old love light, and turn it maybe to a yes. Same old school board game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town. Raise sad or to the dirty laws blue. Blue. I wonder, wonder, wonder, wonder, Put those ideas yeah. in your head.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 Nou, lekkere muziek, het wachten waard. Hè? De techniek heeft ons weer even uitgedaagd, maar... Ja, het is allemaal gelukkig weer goed gekomen. Lekkere muziek. Ja, he? ja zo is Heel het. veel dank. Ja, boskeks was dit. Uh, ja, en onder de heerlijke, zachte, welluidende klanken van Remy Stromer... met het nummer Movement Orbits of Planets... Uh, gaan wij u vertellen dat we straks aan het laatste nummer gaan beginnen van deze twee uur. Want dan zit het er alweer op voor deze Vrijdagbep. Ja, is ja, ja, weer voorbij gevlogen. Time passes quickly when you're having fun. Ja, en dat en hebben zo we is het. Weer. Ik hoop u ook, luisteraars. Ik ja. hoop dat we u een beetje hebben kunnen vermaken deze ochtend. Ja, zo is het. Want daar doen we dat natuurlijk ook voor. Hè? Een beetje voor je en een beetje voor jezelf. Dus in deze ook. Uh, heel veel voor jullie en een beetje voor onszelf. Uh, we gaan straks het uh, stokje overdragen aan onze collega's Pim Groof en Marja Kop. Die gaan de volgende twee uur, de lunch twee uur uh, waarnemen. En dan volgende week vrijdag om dezelfde tijd tussen 10 en 12 zijn natuurlijk onze tegenhangers. The Boys are back in town met uh, Willem Bruist en Charles Duif. Ja, rest mij om u, uh, en namens Beb natuurlijk ook... heel ja. fijne kerstdagen toe te wensen. Frohe Weihnachten. Ja. Merry, Merry Christmas. It, Christmas. Hou het vredig. Blijf lief voor elkaar. Ja. En uh, weet je iemand in de buurt die niemand heeft om naartoe te gaan... of die door niemand wordt uitgenodigd... Jo, zet een stoeltje erbij en nodig diegene uit om lekker aan te schuiven. Ja, dat is de echte kerstgedachte. Hè? Ja, toch? Ja, Dat noemen ze tegenwoordig een engelentafel. Maar oh, doe mooi. het gewoon. Je leert elkaar ook eens een keer weer van een andere kant kennen. Ja, leuk. Ja, zo is het toch. Maar in ieder geval, heel fijne dagen toegewenst. En ons hoort u pas uh, na, het, uh, uh, na de oud en nieuw weer op 5 januari. Ja. Dan zijn we pas weer bij u terug. Ja, dus weer over twee weken. Ja, dus dus wij, wij moeten ook al roepen. Uh, vredige jaarwisseling. Ja, en, ja zeker. Dan, ja, dat gaan we ook bij deze doen. Een hele mooie jaarwisseling gewenst. En we horen en zien u graag terug op 5 januari op dezelfde zender. Voorzichtig met Same vuurwerk. Place. Voorzichtig met vuurwerk. Ja. <lacht> <lacht> Daar hebben we moeder, moeders weer. Ja, ja, ja. <lacht> dat we de vijfde, als ik hier weer zit, elkaar allemaal gezond terugzien. Okay. Dat is een grote wens. Dat, hey, uh, Dol, dat is een mooie wens. Bedankt voor onze. Voor onze programma samen. Ja, jij ook bedankt. Hartstikke leuk dat we dit weer samen doen. Uh, ik zou zeggen... tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. En hou het gezond.